4 Uur. met het NOS-journaal. De klokkenluider in de WODC-affaire is maandenlang afgeluisterd door justitie, meldt nieuwsuur. Ze had geklaagd dat wetenschappelijk onderzoek door ambtenaren van justitie werd beïnvloed. terwijl het onafhankelijk hoort te zijn. Daarop werden zij en enkele anderen maandenlang door justitie afgeluisterd. In Frankrijk zijn drie mannen aangehouden die zouden hebben geprobeerd migranten het kanaal over te smokkelen. Daarbij kwam begin augustus een Iraanse vrouw om het leven. Haar lichaam werd later gevonden voor de Nederlandse kust. In de zaak is in Groot-Brittannië een Iraanse man aangehouden... die op dezelfde opblaasboot zat als de vrouw. Hij wordt ervan verdacht dat hij heeft geholpen bij de oversteek. Die man is na verhoor vrijgelaten. EU-president Tusk heeft op Twitter scherp uitgehaald naar de Britse premier Johnson over de brexit-onderhandelingen. Hij vraagt zich af waar Johnson naartoe wil, nu hij geen deal wil, geen opschorting en ook geen verlenging. Tusk reageert op een verklaring waarin de Britse regering zegt dat een brexit-deal onmogelijk is door de opstelling van de Duitse bondskanselier Merkel. Zij zou vandaag tegen Johnson hebben gezegd dat Noord-Ierland in de douane-Unie moet blijven. De Tweede Kamer heeft afscheid genomen van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. In haar afscheidsbrief schrijft ze dat ze trots is dat ze de bescherming van dieren, natuur en milieu op de politieke agenda heeft gekregen. Kamervoorzitter Ariep typeerde Thieme als gedreven, vastberaden, gepassioneerd, vurig en soms een beetje verbeten. En ze wist volgens Ariep altijd waarover ze sprak. Thieme was sinds 2006 fractievoorzitter. Bij haar afscheid kreeg ze een koninklijke onderscheiding. Het weer op de meeste plaatsen droog en wat zon. In de loop van de middag en avond vanuit het westen buien met kans op onweer en zware windstoten. Morgen eerst wat zon, later opnieuw buien en dan wordt het hooguit 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Nu 5 minuten vertraging voor de Leidse Rijntunnel. A4 Amsterdam-Den Haag ook 5 minuten extra tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade. En op de A9 naar Alkmaar al 10 minuten vertraging tussen Batteverdorp en het knooppunt Velzen. Dan de N247 van Amsterdam naar Horen. Tussen de A10 bij Amsterdam-Noord en Broek en Waterland. 3 kilometer langzaam rijden. En de vertraging is een minuutje of 5. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Doe het zonder mij. Misschien heb het. Ik...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 Voor u die gaat lopen en ik sla weer dicht. Bij het tweede uur van Zandvoort aan het Woord. Het opinieprogramma van ZFM. Uh, wekelijks voeren wij natuurlijk een gesprek over maatschappelijke en politieke en culturele onderwerpen... waarbij wij geen enkele discussie uit de weg gaan. En u kunt natuurlijk nog steeds meepraten door te bellen met 023 573 0393. Dus 023 573 0393. Of u kunt hem natuurlijk mailen naar redactie.zfmzandvoort.nl En dan natuurlijk vindt u ook op onze Facebookpagina uh, alles over ons programma. U kunt daar ook een berichtje achterlaten. Zandvoort. Aan het woord. Uh, vandaag uh, hebben we het over de wonderlijke wereld van de tatoeages uh, met uh, Verrie Boom. En uh, uh, voordat we weer verder gaan, moet ik weer even de oproep doen. Dames en heren, als u nou uh, uh, houdt van nieuwtjes en een neus daarvoor heeft, stelt u graag vragen aan mensen... en zou u iets willen doen voor de radio, dan bent u misschien de nieuwe verslaggever die wij zoeken. ZFM is namelijk op zoek naar verslaggevers. Geef je op via info.zfmzandvoort.nl En misschien ben jij dan wel degene die tijdens de Grand Prix de mooiste interviews mag afnemen. Kijk op www.zfmzandvoort.nl of schrijf direct een mail naar info.zfmzandvoort.nl Goed, dan zijn we uh, weer terug hier bij Ferry. Ja. En dat, uh, en nou hadden we het net even uh, eerst uh, over uh, uh, het programma. Uh, we, uh, je hebt wel meegedaan en we hebben het ook over beurzen even heel kort gehad. Ja. Uh, ga je nog steeds uh, naar beurzen toe? Ja, ja zeker. Dat, uh, en dan nou vertel je Binnen, u... binnenkort weer. Binnenkort weer. Over. Uh... Over drie weken, weekend van 26, 27 en 28 oktober... ja in de RAI in Amsterdam, de, de, de, de, de Tattoo-beurs van Amsterdam. Ja. En daar, daar gaan we, ga ik ook heen, daar gaan we ook heen. heen. Boomink. Ja, dat, uh, en met hoeveel mensen werk je in de shop? Met z'n tweeën. Met z'n tweeën zijn jullie. Dat, uh, en um, ga, doe je daar dan ook weer mee met een wedstrijd daar? Uh, ja, ja, ja, ja, in principe uh, wel. Ja. Ja, ik ben, dat, uh... Uh, eigenlijk vrijdag, zaterdag en zondag al, uh, al vol geboekt. Ja. En dus ik, dan, uh, dan denk ik wel dat ik meedoe met de wedstrijd. Dat dat, uh, en nou vertelde je dat je wel eens een keer wat gewonnen hebt. Uh, ja, maar het, het zijn verschillende wedstrijden. Het is ja. niet zo één. Uh, uiteindelijk gaat het wel om uh, um, um, um, um het best van, uh, van het weekend of zo. Maar je hebt bijvoorbeeld de, de, de Black and Grey wedstrijd. Je hebt een wedstrijd met, uh, met, met kleur, met color. En uh, ook een old school uh, wedstrijd. Dus, of met script, weet je. je hebt verschillende categorieën. Ja. Vorig jaar in... Uh, was het vorig jaar? Dat was dit jaar. In uh, Rotterdam had ik uh, bij de... Uh, uh, de, de traditional uh, wedstrijd was ik derde geworden bij, uh, voor het nee, eerst. Toen Omdat ik op een podium... Ja, dat zeker netjes, ja. Dat, want er uh, deden uh, echt heel veel mensen mee. Rotterdam is ook een verschrikkelijk grote conventie... met, uh, met, uh, met, uh, ja, weet je, met heel, heel veel tatoeers. Dus ja. dat was wel echt supercool, ja. Dat, uh, en ik zat zeg maar in een soort uh, straatje waar... Waar alle allerlei uh, mensen. of dat we eerst meegedaan hebben. die ook met programma's meegedaan hebben. Ook, ja. bij, ook uit het buitenland. Ja. Dus dat was, uh, ja, dat was wel extra leuk. Ja. Uh... Super cool. En maak je dat ontwerp dan voor zo'n ja. beurs uh, van tevoren? Ja, ja, ja. ja. Dat, uh... je, je, je, je, als je meedoet met een wedstrijd. Met, maakt niet uit wat voor categorie. moet je natuurlijk wel uh, iets bijzonders maken. Ja. Dat, dat is dan niet een standaard. Uh, uh, dat, moet, dat moet wel echt iets bijzonders zijn dat, dat, dat, uh, dat het opvalt. Ja. Dat. Uh, ja. En is er nou een, een specifieke stijl waar jij uh, het beste in bent? Of doe je gewoon alles? Ja, ik zeg altijd uh, ik ben all around. Ja. Omdat ik het gewoon... Maar uh, ik vind ook gewoon alles leuk. Ik vind echt elke, uh, elke uh, stijl vind ik gewoon leuk. En dan vind ik het zonde om... Uh, om één, één bepaald iets te doen en dat dan elke keer of elke dag alleen maar hetzelfde te doen. Er zijn genoeg dat tatoeerders die dat wel doen, ja. moeten ze zelf weten. Maar ik vind het gewoon, uh, gewoon leuk om alles te doen. Alles te doen, Maar ja. ook, ook, ook kleine dingetjes, weet je. De, de unaloom is heel populair, dat, uh, van die kleine fijne dingetjes voor, vooral voor dames. Ja. Ja, dat, dat, uh, dat vind ik ook gewoon leuk om te doen, weet je. Om het mooi, super strak te zetten en, en uh, diegene is er net zo blij mee. Als, Als uh, een grote leeuwkop, of ik noem maar wat. Ja. Je? Dus dat, dat, ja, dat vind ik ook gewoon leuk. Of, of een infinity'tje, wat, wat iedereen altijd zegt, ah, moet je weer een infinity'tje doen. Nou, ook die infinity is voor ja. diegene heel uh, belangrijk. Dus ik vind, dat vind ik ook leuk. Ja. Eigenlijk ah, heel simpel, ik vind het allemaal leuk. Net zoals jij, jij vindt dat, het ook leuk om hier elke dag... Uh, ja, te klopt. Ja. ja, klopt. Dat is, dat is ook helemaal waar. Ja. Uh, Maak je niet uit waar het over gaat. Dat. Nee, nou... Oh, wel. Soms wel, maar okay. dat, uh, Maar uh, wat ik al zei... Ik ben geen voetbalfan, daar ga ik het niet hebben. Nee, dat wil ik niet horen. Hè. Dat, uh, ik ben het aan het opnemen. Dat, uh, <laughs> um, nou, heb je, uh, uh, nou, je hebt wel eens een prijs gewonnen. Maar hoe is zo'n sfeer op zo'n... Uh, Zo'n beurs of zo'n conventie, zoals jullie het noemen? Um, nou, dat is natuurlijk. Iedereen is wel met zichzelf bezig, maar de, de sfeer is over het algemeen wel goed. Omdat ja. je, je ziet ook mensen weer voor het eerst die je vorige keer nog gezien hebt of ergens anders gezien hebt. Dus het is wel een soort. Uh, ja, zeker wel een soort familiegevoel. Ja. En, en, en ja, voor het algemeen. Of ik vind wel dat het positief is. Ja. Ja. Ik heb niet het idee. Um, dat andere mensen denken, ah, oh, concurrenten, dit of dat. Nou, dat, dat, zo zie ik dat helemaal niet. Ik denk ook niet dat heel veel dat weer eens dat zien. Ik denk dat je meer zoiets van, nou, zo'n collega. Ja. Ook al werk je niet bij elkaar, maar dat je bent wel een soort collega ja. En op zo'n conventie is het gewoon leuk. Dan zie je die weer, dan zie je die weer. Of heb je die vorige keer gezien. Of je weet dat die heel erg goed is. Mm -hmm. weet je? dus Dat is uh, een, een, een bijzondere sfeer, vind ik dat, op, ja. een, op een conventie. Het is ook echt leuk om, ook als je, als je daar nog nooit geweest bent... om een keer naar zo'n conventie te gaan. Om even een paar rondjes te lopen. Een ja. beetje te verdiepen in bepaalde dingen. Weet je? Dat, ik vind het wel bijzonder, ja. ja dat, uh, um, en zijn er nou veel conventies per jaar? Ja, er zijn behoorlijk veel uh, conventies. Je hebt ook verschillende, zeg maar, organisaties die uh, conventies organiseren. En uh, ja, als je zou willen, zou je denk ik iedere maand wel uh, één of twee conventies kunnen doen. tattoo conventies. Ja. Dus, uh, en ook. Uh, Zoals de conventie van Amsterdam, daar, daar kan je niet zomaar aan meedoen. Dus je kan niet zeggen, ik tatoeëer, ik schrijf me in... en ik, ik koop een, een boet, zeg maar, en ik doe mee met zo'n conventie. Dat kan dus niet. Je nee. kan je wel aanmelden, maar zij bepalen... Uh, of jij uh, goed genoeg bent om op die... Conventie te staan, ja. dus bijvoorbeeld dan geef ik als voorbeeld uh, Amsterdam en uh, Rotterdam heeft het ook. Dat die willen wel een bepaald uh, niveau van tot dat, dat dat zij dat als jij daar komt, dat iedereen wel een, een behoorlijk niveau heeft, van mm -hmm. dus dat is wel ook wel super, toch? Ja, super cool. nou ja, dan weet je zeker dat er in ieder geval kwaliteit is. Ja, ja precies. Ja. En als je dan mee mag doen naar zo'n conventie, is dat natuurlijk wel, uh, ja, vind ik wel veel wel cool. Ja, dat en. Uh, um, and... De conventies, wat is precies het doel van de conventies? Um, ik denk om de. Kijk, Win. Uh, het doel is om, uh, ja, om, om de mensen kennis te laten maken met, met, met uh, het tatoeëren. maar ook verschillende culturen. Ja. De, het is natuurlijk niet maar één, uh, één iemand of één land of wie de tatoeëert. zit. Het kan overal vandaan komen. Ja. Dus dat, dat, dat denk ik dat, een, dus een, dat het daarvoor is, dus eigenlijk voor, de, voor, de, voor de mensen die. Entertainment. Entertainment, ja. ja dat, uh... dat je gewoon kennis kan maken. Ja. En dat die organisatoren, die, uh, die willen het gewoon naar buiten brengen. Dat zij. Uh, dat, dat je. Uh, ja, weet wel dat je gewoon leuk vindt. Ja, dat. En is er nu momenteel een, een, een, een tattoo-soort of een tattoo-stijl die het meest populair is? Uh, het meest populair. Nee, nou, dat denk ik niet. niet. Je, je, je, alles kan tegenwoordig. Dus ja. dan, dan, uh, wat, je, wat je 15 jaar geleden niet kon doen... dat, dat kan nu wel. Dus uh, het is gewoon veel breder. Je ziet heel veel, um, uh, weet ik veel christelijke dingen. Engelen, duiven, weet ik veel mm -hmm. wat. Dat zie je gewoon heel veel... Uh, maar ja, weet je, het is, het is, uh, het is wel plekken die zijn uh, populair. Weet je, ja. Ik zeg altijd, vroeger had je de, de tramp, stamp, toch? Ja. Weet je, de, ja, boven, de boven. De, boven de billen, zeg maar. En dan, nu heb je dus de, de underboel uh, tattoo en dat is een beetje hetzelfde idee, maar, ja. uh, maar dan op een andere plek. plek. Ja. En dat, uh, dat, dat verschilt uh, wel eens. Dat, uh, uh, ik bedoel meer, je hebt ook zo'n periode gehad dat tribals bijvoorbeeld ja, heel ja. erg populair waren. die zijn gelukkig niet meer zo populair. Nee. Dat, uh, en dat zeg je omdat je het niet zo mooi vindt? Nou, nee, dat is, dat is niet zo heel spannend natuurlijk. Nee. Uh, ook niet om het te maken. En nee. uiteindelijk, als, het, als het af is, of als het bijna af is... dan denk je wel van, oh, goh, dat is best wel mooi. Mm. Maar het, het, het proces ernaartoe om het te maken... Ja, dat vind ik niet zo, niet zo spannend. Nee. Laat ik het zo zeggen. Dat, uh... Pas als het klaar is, denk je van, oh, goh, dat is gewoon mooi, weet je wel. Ja. Dat, uh, um, we gaan zometeen natuurlijk nog even verder praten met uh, Ferry over uh, tatoeages en over Zandvoort en tatoeages. Um, maar we gaan nu nog even naar een beetje muziek luisteren. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort.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 I'm no good at goodbyes. We're both acting the same, but you're stopping to change. Now I'm drinking again, hey, proof. You know, knife. I wanna slice you and dice you. My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 We are, we are in a zone And all of these good things, good things Zandvoort aan het woord. En u kunt natuurlijk nog steeds reageren op onze uitzending. Met 023 573 0393. Dus 023 573 0393. En u kunt natuurlijk reageren via onze Facebookpagina. Zfm, of uh, ja, Zandvoort aan het woord. Uh, Facebookpagina. Uh, <laughs> daar kunt u een berichtje achter laten... en dan kunt u gewoon direct reageren... Uh, hier in de uitzending. Nou, Ferry zit nog steeds aan mijn uh, tafel hier. Ja, zeker. Uh, en we hadden het net even over muziek. En hij heeft zelf een, een nummer... die hij heel graag wil laten horen aan ons. Uh, zeg maar, welk nummer dat is? Uh, nou ja, ik ben een fan van Johnny Cash. Ja. En iedereen die wel bij ons in de shop geweest is... die weet het wel... <laughs> Uh, mijn collegaatje Stan, die wordt er misschien wel eens gek van. <laughs> maar uh, het blijft wel een fucking vet nummer. Ja. I Walk the Line van Johnny Cash. Cash. En dan in een live versie. Ja, van uh, Folsom. Vol, of zijn Quentin kanaal. Yes. Uh, ja, volgens en Stump. En Dennis Stump en Lafayette, die vinden het allemaal leuk. <laughs> okay. Nou, dan gaan we <laughs> luisteren naar Johnny Cash.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 I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep in search for the tide that tries to take your mind. I walk the Ja dames en heren, dat was dat was natuurlijk Johnny Cash de keuze van mijn gast. Dat, uh, waarom ben je zo fan van Johnny Cash? Poei. Wat vind je zo goed aan hem? Uh, ja, dat is een hele goeie. Ik was wel vrij jong. Uh, was, ik, uh, was ik fan van hem. Dus ook uh, echt misschien wel rond mijn tiende. Dat het me al aantrok. Ja. En uiteindelijk is dat nooit meer weggegaan. Ook een soort eerste uh, uh, muziekliefde. Ja. En, uh, dus dat is eigenlijk altijd gebleven. En, uh, het is niet zo populair. Het wordt, hij is wel steeds... wordt het beetje bekender, denk ik. Misschien ja. alsnog, ik weet het niet. Maar ik, ik vind het gewoon leuk in een... Uh, het is lekker makkelijke muziek. Ja. Dus als je, ik ga niet de hele dag alleen maar... <laughs> doen ik natuurlijk. Maar ik vind het gewoon een cool persoon, zo zo. Ja. Dat, uh, hij, is wel cool. hij heeft een mooie, donkere stem. Dat moet ik heel eerlijk toegeven. Ja. Ik durf dat als man gewoon te zeggen. En, uh, nee, nou ja, dat, uh, en ook een hoop jongens die ik uh, die ken. Weet je, Robin en, en Dennis. Dat zijn ook allemaal jongens. En Nikki, weet je. Er, zullen er nog wel een paar zijn. zijn die, die vinden het ook hartstikke leuk. leuk. Ja, dat, uh, dus het is al een jeugdliefde gegeven. Zelfs mijn zoon vindt het leuk. <laughs> dat, uh, dat, uh, want Nu mijn dochter nog. <laughs> en, <laughs> en nou vertelde je net al... Uh, daar hadden we het even over... Ons, uh, over onze kinderen, maar uh, dat je kinderen inmiddels al tieners zijn. Ja, ja, dat, ja. Uh, um, hoe staan zij tegenover dat je tattooartist bent geworden? Want dan ben je natuurlijk geworden, ja, terwijl um, zij al uh, er waren. Ja, dat is eigenlijk een uh, um, beetje natuurlijk uh, gegaan. Ja. Maar ik, ik zie het wel een beetje terug hoe, hoe ik zelf was uh, toen mijn moeder tatoeerde ja. vroeger. weet je, Hoe dat voor mezelf ging. Uiteindelijk stond het een beetje buiten mijn uh, realiteit. Wat ik wou worden, wat ik dacht... wat ik aan het doen was, weet je, dat ja. stond het gewoon buiten. En dat hebben mijn kinderen ook. Weet je. Die, zijn, die zijn bezig met... mijn dochter, die wil dieraars worden. Weet je. Mijn zoon, die wil uh, businessman worden. Of weet ik wel, uh, die is, weet je, ze zijn allemaal druk bezig met school... met sporten, met paarden. En, en, uh, weet je, ze hebben gewoon hun eigen wereld. en Ze, vinden, ja. ze zien aan mij dat ik het... Dat ik het leuk vind wat ik doe, weet je? Dat ik, dat ik gelukkig ermee ben. Mm -hmm. uh, ik doe het met plezier, weet je? Ik ben, ik ben echt nooit zagereinig. Ik ben, ik ben wel moe, maar ik ben niet, niet zagereinig, weet je? Nee. Dus dat zien zij ook mij. Dus uh, ja, ik denk dat zij dat wel, uh, wel cool vinden. Nou, nou, weet ik wel dat mijn dochter bijvoorbeeld, ja. die wil niet tatoeërder worden of tatoeën, nee. tatoe uh, artist artist. Of, nee. of rockster. Dat wil ze niet, ze wil gewoon dierarts worden. Ja. Dat is toch te gek, ik cool. ja. Ja, <laughs> ja, Misschien bedenkt ze zich als... Uh, is dat het kan allemaal? Dat, ja, maar nu of... wil zij. Uh, ze wil niet tatoeëren. worden. Nee, nou, ja. dat... Uh... Uh, maar zie je wel talenten bij uh, kinderen wat betreft tekenen en zo? Talenten, talenten, talenten. Weet je, ik, uh, mijn dochter kan uh, wel een beetje tekenen. Mijn zoon kan wel een beetje tekenen. Dus uh, maar weet je, talent. Vroeger, ik tekende elke dag. Ja. Maar ja, toen had ik niet een, uh, een iPad in mijn handen of een, uh, een Nintendo in mijn handen. Weet je. Ja. Dus, de, dus, dus zij tekenen niet elke dag. En als ze met een tekening thuis komen van school... dan denk ik, nou, dat is best wel... Het ziet er best wel goed uit. Dus dan denk ik, als je, als je wel elke dag zou tekenen... dan, dan kunnen ze wel heel uh, goed tekenen. Of dan kunnen ze wel beter worden. Maar ja, dat, dat, dat moet je wel niet. willen. Dat ja. vind niet. Dus ja. Dat moet je gewoon. Dat is het niet. Um, nou, uh, ben je natuurlijk met je shop in Zandvoort uh, gevestigd. Nou, woon je in Zandvoort. Um, merk jij verschil? Want je hebt ook wel eens ergens anders gewerkt. Neem ik aan. In de shop bedoel je? Ja. Ja. Waar heb je gewerkt? Uh, in Hoofddorp en in Amsterdam. Ja, en merk je verschil tussen wat er in Amsterdam binnenkomt en wat er uh, in Hoofddorp uh, binnenkomt en hier in de Zandvoort? Ja, verschil qua in Amsterdam is het natuurlijk um, alleen maar toerisme. Ja. Uh, in Hoofddorp is het uh, lokaler, weet je, de, de eigenaar van die zaak. Dat is ook een goede vriend van mij, Steve. Dat we, het merendeel wat daar kwam, dat was, was zijn uh, kring, zeg maar. Ja. En hier in Zandvoort, ja, ik ken bijna iedereen hier in Zandvoort. weet je. Ik woon hier al lang genoeg dat je gewoon... Uh, af... Iedereen kent? Ja, tuurlijk. Ja. Dat, dat gaat gewoon vanzelf. Dus dan is het al een andere... Uh, ja, gewoon een andere sfeer. Ja. En ik ben wel zo dat ik... Uh, dat ik eigenlijk alleen maar mensen tot weer die, die ik gewoon uh, mag. Die ik gewoon aardig vind en die ik gewoon leuk vind. Ja. Weet je, je, doe, je doet wel toeristen natuurlijk ook. Uh, maar... Als ik zelf iemand niet, niet, weet je, niet sympathiek vind... of gewoon geen klik heb... dat weet ik die één keer... en daarna gewoon niet meer. Wij ja. drukken zorgen dat het uh, goed nagelopen wordt. Maar weet je, dat kan je jezelf gewoon bepalen. Ja. Dat, je, dat, uh, uh, en er is genoeg werk, neem ik aan dan. Nou ja, werk. Het is geen werk. Nou ja, genoeg. Het is gewoon een... Uh, ja, precies. Om je gewoon, zo te kunnen nee, niks te klagen. Gewoon leuk. Ja, gewoon leuk, dat, uh, gewoon leuk uh, om, te, om te blijven doen. Ja. Dat, uh, uh, uh, zijn er nou nog negatieve geluiden hier in het dorp... ten opzichte van een tattoo-shop? Nee, nee, nee. Dat, uh, niet, niet wat ik weet, in ieder geval. Nee. Want, uh, misschien heel vroeger, toen... toen uh, 30 jaar geleden, toen de eerste tattoo-shop hier in Zandvoort kwam... misschien dat, dat ze toen dachten van... oh, wat hebben we nou? Maar nu, het is toch allemaal geaccepteerd, joh. Ja. Uh, weet je, het, is gewoon, het is gewoon wat het is. Mm -hmm. er, zijn, uh, er zijn meerdere shops hier in Zandvoort... Nou, iedereen heeft een beetje zijn eigen soort uh, kring om zich heen. En uh, ja, ik denk ook wel dat het door de zandvoerders of uh, dat dat allemaal prima geaccepteerd that is. Het is, ja. Het zijn gewoon ook normale mensen. Al die shops die hier zitten zijn ook gewoon normale mensen, mensen. ja. ja. Je, die doen gewoon hun, hun ding en that's it. Yeah, that geen uh, negativiteit, geen criminaliteit. Het is gewoon normaal... Een normale winkel? Nee, je mag geen winkel zeg maar... Je is ja, je ik, bedoel, ik snap bedoel. wat je bedoelt. Is het, uh, um, maar vind je het doen. jammer dat er soms toch nog zoiets aan kleeft... aan, aan de tatoewereld uh, ja, uh, van het verleden? Ja, moet je heel bekrompen zijn dat als, je, als, je, als, je, als je dat denkt. Nou ja, wat ik bedoel, als je in Amsterdam bent... en je bent bij de Waterloopplein... daar heb je natuurlijk een op zitten... Ja. maar dat is eigenlijk van de F-site van uh, Amsterdam. Oh, is dat zo? De dat, uh, ja. En de angels lopen daar... Bestaan die nog? Ja? ja, nou ja, ik weet officieel bestaan de angels niet meer natuurlijk. Ja, ik, ik heb echt geen idee. Maar <laughs> dat, dat zijn ook normale mensen. Dat, ja, nee, het zijn wel normale mensen. Alleen ik snap dat er, als je daar langs loopt... en ik ben er zelf niet bang voor, want ik kom uit Amsterdam... en ik ben gewend. Hm. Maar ik snap dat als mensen daar langs zo'n shop lopen... dat ze denken, mmm, wat heb ik hier te zoeken? Of ik, ik loop liever om. Nou, ik, ik, ik kan me daar eigenlijk niks bij voorstellen. Was... Maar ik kan me wel voorstellen dat er misschien tien jaar of twintig jaar geleden zo, zo was. Zo was ja. Want toen ik klein was, dan, en ik liep in Amsterdam... Ja. Dan, dan was ik ook, dan hoefde niet eens... Uh een F-site of zo te zijn, dat weet ik veel wat. Maar dan was ik ook wel een beetje, vond ik het wel een beetje spannend. Zo'n zo zo shop, zeg maar. Mm. Dus, maar ik denk tegenwoordig valt het toch allemaal wel mee. Joh. Nou, ze zien er tegenwoordig ook meestal veel cleaner uit... als ja, dat ze vroeger eruit zaten. Dat, dat moet ook allemaal. Weet ja. Want je hebt zoveel keus aan, aan, aan, aan waar jij je tattootje kan halen. Je hebt zoveel keus dat als jij je niet gewoon normaal gedraagt... Dat, dan komt er gewoon niemand. Nee, dat nee vonderd, dan, dan gaan ze, gaan ze wel er ergens anders heen. Ja, ja, ja, precies. In Amsterdam, wat ik heb begrepen, zitten er 100... 30 shops of zo. Ja, dat is ongelooflijk. En hoeveel ja. zitten er in Zandvoort? Uh, wat ik weet zitten er drie officiële. Drie officiële. Uh... En, en, en vroeger, dus dat die eerste man naar Zandvoort kwam. Dat was dus die René. Yeah. Die, uh, dat was, die, heel lang was dat de enige. En een heleboel mensen vonden het een rare gast. Nou, dus als je het een rare gast vond, maar je wou toch getatoeëerd worden. Dan zal je toch wel naar diegene toe moeten. Yeah. Maar tegenwoordig kan je overal naartoe. Ja, dat maakt niet zoveel maand. nee. Weet je, je kan netjes in die boekjes kijken, je kan op internet kijken of ze, wat ze allemaal doen. En weet je, dus dat, dat, dat, dat, je hebt zoveel informatie dat je gewoon een goede keus kan maken. Ja. En als je liever door een vrouw getatoeëerd wordt, dan ga je daarheen en dan wil je daarheen. ga je daar. Weet je, je hebt zoveel keus. Ja. En dat moet ook lekker iedereen doen, wat hij niet laat. Doe jij nog uh, in de shop uh, doen jullie ook nog andere dingen dan tatoeages? Uh, want dat zie je ook vaak. Piercings worden vaak gezet in tatoeages. Ja, klopt, maar dat doen we maar niet. Nee. Uh, niet zelf, nee. Zon, nee. Dat, Piercen, uh, daar moet je ook een, uh, ja, daar moet je iets mee hebben, denk ik. Maar ik heb daar helemaal nul. Nee, voor nee. nul. Maar, uh, nee, nooit gaat ook. Dat, uh, <laughs> nee, nou, ik zelf ook niet, hoor. Maar het is meer. Je kan weet, wel je bij vaak ons in de shop kan je een, een skateboard uh, lenen en dan kan je lekker een rondje gaan skaten. Oké. Okay. We <laughs> hebben een uh, Skate. eh uh, <laughs> Ja, nou ja, als je wilt skateboarden ja, het en zo, sporten, dan, ja, dan helpen kan het. wij Ehm uh, um, Nou, had ik een vraag bedacht, maar dan ben ik het even um, uh, vergeten. Uh, dan gaan we eerst nog even naar een stukje muziek. En dan gaan we daarna over uh, een Winrate uh, <laughs> stukje. Uh, ja, ik laat eerst nog even een nummertje van Johnny Cash. meen je niet? Wat leuk! Ding. Lekker hoor. San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen him come and go and I've seen him die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you.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 Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. I'm done, myself I'm done crying myself away I gotta leave and start Wanna stay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 I'm met Zandvoort en het woord. Het laatste kwartiertje van dit programma. En uh, we hebben hier nog steeds... Uh, Ferry Boom van uh, Boomink. Of uh, Boomink. Uh, uh, de Tattoo Shop hier in Zandvoort natuurlijk. Uh, nou, uh, had ik een klein vraagje. Want elke Tattoo Shop moet tegenwoordig voldoen... aan nou ja, heel veel eisen... Uh, want of naar nou, redelijk wat hygiëne-eisen. Ja, ja, ja, dat soort dingen zijn heel streng ja. uh, geworden. Uh, controleren ze vaak? Uh, nee, want ze controleren... Ze hoeven niet te controleren. Als jij gewoon zorgt dat je... Dat, dat, dat, dat, dat, als je begint, je shop moet in orde zijn. Die moet voldoen aan de GGD-regels. Ja. Dan gaan zij ervan uit dat jij je daaraan houdt. <lacht> uh, ik heb wel eens een gesprek gehad met, uh, met een vrouw van de GGD. van hoe, de, hoe dat zit, wie ze nou allemaal controleren. En wie hebben allemaal die regels nodig. Want bijvoorbeeld ook een... Een, een kinderopvanginstelling ja. heeft ook dat soort regels nodig. En, en soms krijgen ze klachten van, van ouders. Ja. Dus en als er heel veel klachten van ouders zijn voor, een, voor één bepaald uh, opvang... dan gaan ze eens een keer controleren Leren. wat er aan de hand is. Want als er gewoon niks aan de hand is, ja, dan hoeven ze ook niet, niet uh, te controleren. Ze doen geen steekproeven of zo? Nee, want dat, dat is gewoon onnodig. Daar, is, gewoon, daar is, is alles te goed genoeg voor geregeld. Okay. Ja. En ik heb een paar keer de keuring gehad bij verschillende plekken... En uh, ik heb zelfs uh, een uitnodiging gehad van, uh, van de GGD... om mee te gaan praten over de landelijke GGD-regels. Dus wat, okay. wat, ook, wat misschien handiger is of wat beter is... Dus ja. dat, dat vond ik ook wel... wel ja, vond ik ook wel cool. Oh, ja, dat ja, snap ja. ik. Dat is, uh, ja. is eigenlijk ook ergens stiekem wel goede reclame. Precies, dat, ja. Uh, ja, ja. Um, en dan hadden we het net heel even... Uh, tijdens de muziek hadden we het even over de plekken. De meest rare plekken en zo. Um, je had het over handen -tattoes. Nou ja, dat je, jij, jij zegt uh, dat je de laatste jaren... Dat het natuurlijk veranderd is. Uh, uh, dat mensen ook tattoos in hun gezicht hebben. Of ja. in hun nek. En of hun handen. Nou ja, dat, dat klopt. En dat omdat tegenwoordig dat, dat, uh, dat heel veel uh, mensen... dus niet alle, hè, niet iedereen het is hetzelfde natuurlijk... Nee. Dat, ze, dat ze vaak onder aan hun, uh, aan hun armen beginnen met tatars. Dus ja. in plaats van dat je vroeger lekker op je bovenarmie een tatuutje deed... of op je, op je bicep, dat je t-shirtje er nog overheen viel... nu beginnen ze eigenlijk allemaal op een onderarm. Ja. En nou is het nog mooier de laatste tijd... dat, ze, dat de jeugd tegenwoordig... Hè, dat ze gewoon eigenlijk het liefst nog willen beginnen... Op hun handen. Nou, ik, uh, dat, ja. dat vind ik sowieso. Misschien ben ik een nauwe lul. Woord, maar <lacht> dat, vind ik, dat vind ik dus niet kunnen. Nee. Toch? Dan, uh, dan, dus raak je ik... het ook af dan? Tuurlijk, doe het, ik door... doe het sowieso niet. Ja. Ik, ik doe het niet. Wij doen het allebei niet. In, ons, uh, in onze shop doen wij het niet. Weet nee. je? Wat je, wat je, wat je, wat je zelf doet ergens anders moet je, moet je zelf weten. Maar wij doen dat sowieso niet. We raden het af. We leggen het gewoon even uit dat, het, dat je de rest van je leven met een tattoo op je hand uh, zit. En dat, dat noemen ze ook wel eens jobstoppers. Ja. Kijk, en als jij helemaal onder zit met tattoo's of op je armen op je. werk... ik wat je overal tattoos hebt. En je hebt een goede leeftijd ervoor. En jij wilt een tattoo op je hand. Dan, dan tuurlijk kan je dat doen. Bepaal ja. dat je dat doet. Weet je dan is er niks aan het handje. Maar niet zomaar een jochie die, die zijn eerste tattoo... had je tattoo op zijn hand wil. Weet je? Dat, dat, nee. dat is een beetje. Tenminste, dat doen wij sowieso niet. Nou, je ziet ook vaak. Um, um redelijk jonge gasten, bijvoorbeeld in, uh, boven hun oog of net onder ja, hun oog. Ja, ja ja. ja. Um. Nee, dat is te, eigenlijk gewoon te gek. Ja. Dat, dat is gewoon te gek. Ik snap ook niet dat, dat er tatoeërers zijn die dat zo zou doen. Nee. begrijp ik niet. Maar ja, niet iedereen laat een tatoe zetten in een shop. Hè? Want uh, ze doen het natuurlijk ook uh, wel eens. Uh, bij een vriend, bij een kennis, of werk wil wie er nou? maar Ook mm -hmm. dan begrijp ik niet dat je het in iemands gezicht zet. Nee. Maar ik doe het niet en ik kan me ook niet voorstellen dat die andere. Ik kan niet voor een ander praten, maar, maar dus dat die... je dat doet. Nee, nee, nee, nee. nee, nee kom op. Dat, uh... Ik zou je zeggen, je hebt een bepaalde leeftijdgrens om dat uh, uh, toe te, te, te, te laten zetten met toestemming. Ja. En ook zonder toestemming. Maar ik doe gewoon hier in Zandvoort als iemand 18 is en ja. die komt voor zijn eerste tato, dan bel ik 100. Uh, keer van de honderd bel ik gewoon die moeder of die vader op om te vragen of het of wel oké okay. is. Ja. En, en ook al zijn ze dan wettelijk, mogen ze het allemaal zelf bepalen, maar dat interesseert mij gewoon heel weinig. Nee. Dus ik doe gewoon lekker nog even bellen en het wordt altijd gewaardeerd als je ja. dat doet. Uh, uh, wat ik zou het ook niet fijn vinden als mijn zoon een keer thuis komt met een ding uh, op zijn arm, ja. dat ik daar niks van af weet. Nee. Ja, oké, okay, je bent oud genoeg, maar weet je, het gaat ook een beetje om menselijkheid. Ja, uh, nou nee, dat snap ik. Dat ja, weet dat. ik heel goed. Ik zou ook heel fijn vinden als mijn zoon een tattoo... Uh, en ik zit gewoon aan de water, hè? Dat, uh, <laughs> ja, dat, uh, als mijn zoon een tattoo zou nemen, dan hoop ik ook dat ze me inlichten in ja, dat opzicht. Uh, en dan doe ik Of in, het. in ieder geval dat hij eerlijk genoeg is het van tevoren tegen me te zeggen. Dat, uh, ik ben niet tegen, maar wel uh, nou ja, een beetje overleg waar ja, en hoe. Ja, uh, En zeker handen. Uh, nou ken ik iemand, die heeft echt zijn hele lichaam en ook zijn hele schedel en alles. Ja, die woont in Hoorn, uh, deze man. Uh, ja. Helemaal gekleurd ook. Jeet. Het zijn echt wel allemaal kleurbakjes. Dus ook een gezicht. Wow. Zelfs de oogleden. Jeet. Oh, wat de pijnst dat die man geleden heeft. Dat ook. Hij oh. uh, um, is alleen echter vrij snel daarna werkloos geraakt. Gek, hè? En uh, ik is nu al jaren, geloof ik zes, zeven jaar, is hij werkloos... en dan krijgt geen andere baan. Oké okay, dan. Dat dan? Uh, dat die lassen. Ik... Ja, nou ja, dat zat ik zelf ook te denken. Maar dat soort... Uh, dat... Dus het kan heel nou, erg beperkend ja, werken. Ja, nou, ik, ik, uh, ik heb daar wel een mening over. Dat ja. als jij een winkel hebt, een bedrijf hebt... of weet ik veel wat heb, je mag niet discrimineren op tattoos en op huidskleur. Nee. nee. Nou ja, logisch. Maar tattoos vind ik overigens niet logisch. Want ik vind als jij gewoon een leuke, nette kledingzaak hebt. en jij wilt dat jouw personeel uh, geen uh, tattoos in hun nek of op hun handen hebt.. vind ik dat jij als eigenaar of als baas van die winkel of van dat bedrijf. dat uh, mag bepalen, toch? Ja. En tegenwoordig uh, mag dat niet eens. Volgens mij je mag oh. niet. Nee, maar als iemand een tattoo in, in zijn nek bevat. mag je hem niet om die reden niet aannemen. Nemen. Nou, maar nee. ik, ik ben daar dus van mening dat je dat wel mag bepalen als, als eigenaar. Nou ja, zeker met tattoos. Want tattoos heeft ja. natuurlijk niets met uh, um, iets uh, van discriminatie eigenlijk echt te maken. Want tattoos is een keuze. Ja. Dat uh, terwijl een, een, nou ja, een huidskleur of al dat soort dingen, dat je daar niet uh, mag discrimineren. Ja, logisch. natuurlijk niet. Ja. Maar een ta tatoeage, ja, zeker in je nek of in je. Maar wat op je jij al zegt over die jongen die helemaal onder ja. de tattoo zit, dat is. Dat is niet normaal. Niet nee. normaal gedrag, hè? Want als jij je, hele, je gezicht uh, onder de tatus hebt... en oké, okay, ik weet niet wat je dan wilt... maar uh, dat is gewoon een verslaving dan. Ja, die, dat yeah. denk ik ook. Kijk, uh, en als, jij, als hij daardoor geen... ik weet niet wat voor werk, die wat voor papieren die je hebt werk voor wat... dat weet je allemaal niet. Maar als hij da door dat soort redenen ergens niet aangenomen wordt... ja, oké, okay, weet je, wat moet je dan nou ja. zeggen? Ja, het, uh, ja, vind, ja, dat vind ik ook. Um, uh, dan nog... Um, nou, denk ik net nog, uh, uh, die, uh, we hadden het over die uh, dat je niet aangenomen wordt en zo. Nou. Nee, ja, helemaal uh, <laughs> Ja, als je helemaal hele <laughs> dat, uh, de tato's zit. Ja. En je wilt erg bij uh, een Nike-outlet uh, gaan werken. Oh, okay. ja, misschien dan... dat Nike nog wel zegt, ja is goed. Uh, <laughs> <laughs> Tegenwoordig word je bijna niet eens meer aangenomen als je geen tato's hebt. Uh, nee. Uh, um, wat ook goed is, hè? want het is, het, is, het is iets persoonlijks. Ja. Dus ik vind het wel een goede ontwikkeling. Buiten dat ik het leuk vind om het te zetten. Ja. Vind ik wel dat als, jij, als het jou iets geeft, iets jou unieker maakt dan wat je zelf in je hoofd hebt, dan vind ik dat dit jou... Nee. Ja, vind ik, dat, dat hoort. Dat mag. <laughs> Neem jij leerlingen in je shop? Uh, Daar hebben we het hele even over gehad, niet, maar... Niet, niet per se, nee. want, want er is gewoon geen ruimte voor. Nee, je want hebt dat, geen extra stoel daarvoor. Nee, dat... dat en, uh, nee, nee, nee, er is nu nog geen ruimte Hef, voor op nee, deze plek. Dat, uh, nee, dat vroeg me ook. Maar ik help wel mensen. Je helpt wel. Ja, dat, absoluut. Uh, Weet dat, je, toen ik uh, begon... Toen, Vond ik het ook heel fijn dat ik een klein beetje informatie kon krijgen her en der, Wat natuurlijk nu veel makkelijker is met internet en, en YouTube. Mm -hmm. Maar als, als ik help iedereen die als ze mij vragen weet je wat voor nader, wat voor inkt of werk voor wat, geef ik ze altijd, altijd adviezen. Want ja. waarom niet? En ik vind wat ik zeg, ik, vind, ik vond dat zelf vroeger ook heel fijn dat ik dat, ik, dat, ik dat kon. Ja. Dat, uh, nee, dat snap ik. Dat, dus uh, voor adviezen altijd. Altijd, altijd welkom. Ja. Uh, nou, uh, dames en heren. Dan zijn we alweer aan het eind van dit programma uh, uh, beland. Uh, ik wil je heel erg bedanken, uh, Ferry. Dat, uh, ja, graag gedaan. Uh, mensen die geïnteresseerd zijn. Uh, hij zit natuurlijk gewoon uh, aan de... Op de, passage. Op de passage. Vlak bij bouwers. We uh, uh, zijn of we alleen benen, of we zijn met z'n tweeën. We ja. zijn gespecialiseerd in fine lining: in nette, ja. strakke datasets. Ja. En gewoon een leuke, leuke sfeer: <laughs> Boom Inc. In boom oh, Ja, uh, als u daar uh, interesse in hebt, dan kunt u daar natuurlijk altijd even langs gaan, even kijken. Uh, je uh, mijn ervaring met tattooaars shops is dat je altijd even binnen kan vallen en Deerlijk. een praatje kan maken en dat soort dingen. Uh, want het is natuurlijk ook uh, soms best wel een kostbare uh, uh, aangelegenheid. Is een luxe probleem. Het is. Uh, he? Daar um, maar, uh, en daar moet je goed over nagedacht hebben... voordat je iets op je lijf zet. En dat maakt dat, het uh, ook weer zo mooi. Ja, en dat maakt het zeker Precies. heel mooi. Uh, mijn ervaring is ook dat als je een Tartuart-artist of rocker hebt... <laughs> of wat dan ook, dan, um, en die, daar ben je tevreden over... dan ga je niet snel weg. Dus het is ook wel, als je bijvoorbeeld uh, bij Ferry komt... Um, als je eenmaal wil... Dan is de grote kans dat de volgende tattoo er dan ook <laughs> daar wordt gemaakt. Nou, dat is nou, wel cool. Dat, uh, uh, uh, meisje, uh, ik ben er komende vrijdag weer met uh, ZFM het weekend in. Morgen is er natuurlijk gewoon ZFM Lunch. En wij gaan uh, afsluiten met nog ik één... Ik vond het ja. hartstikke leuk en ja. bedankt voor de uitdaging. Ja, graag gedaan, Ferry. En <laughs> uh, we gaan afsluiten met nog een laatste nummertje van Johnny Guest. Yeah. Ja.